Waterbalgemoed met het NOS Journaal. heeft een mondelinge afspraak met Ajax over de transfer. De Amsterdamse voetbalclub zou 16 miljoen euro betalen... dat door bonussen nog kan oplopen tot 21 miljoen. Daarmee is Daly Blind de duurste aankoop ooit voor Ajax. De transfer van de 28-jarige Blind hing al even in de lucht. Ajax-trainer Erik ten Hag wilde hem graag hebben... onder meer omdat hij uit de jeugdopleiding van Ajax komt... Teddy Blind speelde sinds september 2014 bij Manchester. Bijna alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties hebben afgesproken... dat de problemen met migranten gezamenlijk moeten worden aangepakt. Concrete plannen zijn er nog niet, maar met het akkoord wil de VN uitdragen... dat de moeilijkheden rondom migratie een wereldwijd probleem vormen. De Verenigde Staten hebben als enige lidstaat het migrantenakkoord niet ondertekend... Volgens eigen cijfers van de VN zijn er wereldwijd zo'n 250 miljoen migranten. In de Vlaamse gemeente Bierbeek heeft een vrachtwagenchauffeur gisteren een ravage aangericht. Hij ramde meerdere auto's, een lijnbus en een andere vrachtwagen. Negen mensen raakten licht gewond, meldde Belgische media. De chauffeur, die volledig naakt was, ging er na de botsingen lopend vandoor. en verlaten kon de politie hem oppakken. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en kon nog niet worden verhoord over wat hem had bezield. Tennisser Novak Djokovic verdedigt vanmiddag tegen Rafael Nadal... een 2-1 voorsprong in sets in de halve finale op Wimbledon. De wedstrijd werd afgelopen nacht laat afgebroken. De andere halve finale duurde bijna zeven uur. Kevin Anderson uit Zuid-Afrika won daarin van de Amerikaan John Isner. De beslissende vijfde set eindigde in 26-24. Het weer vannacht is het grotendeels helder. Minima liggen rond de 11 graden. Overdag flink wat zon en 22 tot 27 graden. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Wil je ze op 106.9 FM I love is strong as a lion soft as the cuts in the light times we got out like a lion you and i our hearts have never been broken So innocent, darling, we used to talk till the morning. and the strangest of places Down on the underworld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 is free. KB. Okay. Troubles to say. I'm just kidding. You take me off